Middernacht, het begin van vrijdag 9 december. Raymond Seré met het NWS-journaal. De landen van de Europese Unie hebben besloten om veel strengere begrotingsregels in te voeren... om de schuldencrisis op te lossen. Dat heeft Europese president van Rompuy bekendgemaakt. Het gaat voor ons nog om een principeakkoord. Zo is het nog niet duidelijk hoe bijvoorbeeld sancties worden opgelegd aan landen... die hun begroting niet op orde hebben. En er moet nog worden gepraat over welke instanties die sancties oplegt. Morgen begint in Brussel de echte Europese top. De afgelopen dag was er op grote schaal informeel overleg. En uit dat overleg werd duidelijk dat Duitsland en Frankrijk willen... dat lidstaten automatisch sancties kunnen verwachten... als ze zich niet houden aan strenge begrotingsregels. Een aantal lidstaten onder aanvoering van Groot-Brittannië voelt daar niets voor. Premier Rutte benadrukte bij aankomst in Brussel... dat alle 27 EU-landen bij de besluiten betrokken moeten worden... en niet alleen de 17-euro-landen. Militanten hebben in Pakistan een verzamelplaats met olietankwagens aangevallen. Er werden raketten op afgevuurd en zeker twintig vrachtwagens gingen in vlammen op. Ze vervoerden brandstof voor de NAVO. Het incident gebeurde bij de grens met Afghanistan in de buurt van de Pakistanse stad Quetta. Bij een schietpartij op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit zijn twee doden gevallen. De schutter is door de politie aangehouden bij een verkeerscontrole, waarna hij een agent doodschoot. Volgens Amerikaanse media is de schutter inmiddels dood aangetroffen... en hij is dus het tweede slachtoffer. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech Campus in Blacksburg... 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. In Schotland is het openbare leven grotendeels lamgelegd door een zware storm. Tal van bruggen en wegen zijn voor het verkeer afgesloten. Door de storm zijn elektriciteitsmasten geknakt... waardoor 30.000 mensen zonder stroom zitten. Er zijn in Schotland windstoten gemeten van 260 km per uur. Mensen wordt geadviseerd om binnen te blijven. Want weer in Nederland, stormachtige wind op de wadden. Mogelijk enige tijd westerstorm. In de nacht klaart het op. Morgen in de ochtend nog wat zon in het zuiden. Maar verder buien en veel wind wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Guilaine Plach. Goedenacht en hartelijk welkom bij deze Casa Luna. De eerste avond van die alles beslissende EU-top zit erop. En ik ben benieuwd of de EU-leiders voor het diner vanavond... nog even de NRC Next van afgelopen maandag erbij hebben gepakt... om het volgende gebed te prevelen voordat die top echt zijn aanvang nam. Onze vader die op de beurzen zijt. Uw aandeelhouder worden geheiligd. Uw welvaart komen, uw koers geschieden. Gelijk in de index als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks geld. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. Leid ons in oneindige groei en verlos ons van de recessie. Want van u is de markt, de rente en de productiviteit tot in de eeuwigheid. Amen. Ja, dit stond uh, in de NRC Next van afgelopen maandag... en hoorde bij een verhaal van de hoofdredacteur Rob Wijnberg... die zich afvroeg hoe het toch mogelijk is... dat de economie de belangrijkste religie ter wereld is geworden... en hoe rotsvast ons geloof daar nog in is. En dat is gelijk een interessante vraag om voor te leggen aan uh, mijn gast van vanavond... top-econoom Paul de Grouwe. Meneer de Grouwe, welkom. Goedenavond. Hoe heilig is uw geloof nog in die economie? Ja, die is toch niet zo heilig als uh, dat blijkt uit, uit de krant. Uh, ik denk dat wij daar toch moeten van afstappen dat um, het economische alles zou moeten domineren. Hè. Dat is toch wel een probleem. Vooral omdat de economie toch maar um, een, een beperkte dimensie heeft en, en niet op al onze vragen een antwoord kan geven. Dus, uh, maar het is nu eenmaal zo, ja. Vooral um, in Europa met de... ...druk van de financiële markten die zo intens is. Het is dat alles beheersend op dit moment, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus uh, ik kom uit een land waar de politiek uh, eigenlijk gestuurd is geweest... ...door de financiële markten. Hè? Ja. En, maar ik neem aan toen u als econoom begon, jaren geleden... ...want u bent inmiddels een gelauwerd man en een zeer ervaren econoom... ...dat u ook dat rotsvaste geloof erin had in die markteconomie. Dat we daarvan beter werden. Ja, ik heb dat natuurlijk wel voor een deel gehad, alhoewel ik dat toch altijd heb willen nuanceren. Dus uh, um, het mag inderdaad geen geloof worden. Ik, ik denk wel bijvoorbeeld dat uh, zo'n marktsysteem een aantal kwaliteiten heeft, uh, die we niet moeten weggooien. Maar uh, wanneer het een fundamentalisme wordt, dan wordt het natuurlijk heel slecht, hè, want dan verliezen we uit het oog de, de problemen um, en de, de, de grote imperfecties van dat systeem. Ja. Om maar een voorbeeld te geven, um, het milieu en marktsysteem kan dat eigenlijk niet oplossen. Hè? Omdat uh, elke individuele onderneming die um, iets produceert, ja, die houdt alleen maar rekening met de kosten die intern in de onderneming tot stand komen, dat maar de externe allemaal... kosten, ja. dus de luchtvervuiling of de watervervuiling die jij produceert, ja, dat zijn kosten die tot stand komen buiten die ja. onderneming. Ja. En die houdt daar dus geen rekening mee en de markt houdt daar ook geen rekening mee. Dus we hebben daar correcties nodig en uh, zo, zo zijn er nog vele andere. Ja, de problemen zijn in ieder geval groot mede door die economie met de eurocrisis. Daarom hebben we u natuurlijk uitgenodigd vannacht om uh, over de verwachtingen van die EU-top te gaan praten. Ik ben zo vrij om even uw staat van dienst te vermelden. Want u bent emeritus hoogleraar aan de katholieke universiteit Leuven. Gaat volgend jaar doseren aan de London School of Economics. U heeft in België in de Senaat gezeten een aantal jaren. Schrijft nog steeds columns voor de Financial Times. En u heeft ook lang in de adviesgroep van de voorzitter van de Europese Commissie, José, Manuel Barroso gezeten. Dus eigenlijk veel van de hotshots die wij op televisie zien deze dagen... die kent u? Of die heeft u geadviseerd? Ja, ik ken er wel een aantal. Ja. Ja. In feite is het zo dat ik uh, met Herman van Rompen dezelfde school heb uh, gehad. Ja. We zijn naar dezelfde middelbare school geweest. Echt waar? Ja. ja? ja, ja. Heeft u ja. nog veel contact met hem? Ik, heb hem? ik zie hem af en toe uh, niet zoveel meer, omdat hij natuurlijk ook buitengewoon druk heeft... En, uh, maar ja, ik ken de man wel. Ja. Ja. Nou, u heeft het ook redelijk druk. want U vertelde mij net voor de uitzending... dat u op dit moment gemiddeld op tien interviews per dag ja. zit. Ja. Dat men u vraagt om te, om te vertellen hoe... zeker in, in, in België, maar ook voor de Financial Times neem ik aan... internationaal, hoe zit het nou? Wat moeten we nou? Ja. Ja. Dus het is een eer om, uh, om u te mogen ontvangen. Dat wil ik bij deze ja. even gezegd hebben. Maar dan die EU-top. Is het spannend? Vindt u het ook spannend... Ja, ik vind het spannend, omdat um, wij zijn nu toch op een moment zo, een kantelmoment, waar heel veel kan gebeuren als er geen belangrijke beslissingen worden genomen. Dus um, we hebben de eurozone en de crisis in de eurozone laten uh, ontwikkelen en dat is eigenlijk alsmaar maar erger geworden. En ja, de vraag is, hoe ver kan je dat laten doen? Op een bepaald moment... Kun je echt zo uh, aan de rand van de ravijn staan? En in sommige gevallen? Ja, ik denk dat we daar toch niet ver vanaf zijn. En vandaar dat het inderdaad spannend is: uh, gaan die mensen daar in Brussel de juiste beslissingen nemen? En um, er is ook uh, blijkbaar geen consensus, er is ook heel weinig vertrouwen in elkaar. En dat is ook zo'n element van. Vertrouwen is belangrijk hè, om tot akkoorden te komen. Dat ontsnapt meestal ook aan de economen. Aan de prognoses en He, de cijfertjes ja, waar de economie dat op gebaseerd zit daar is. Niet in, in onze modellen nee. zit dat daar niet in. Het vertrouwen... Ochtans is het, het vertrouwen um, ja, buitengewoon belangrijk. Want zonder vertrouwen komen mensen niet tot afspraken. En, en, en ja, gaat het helemaal niet. Dus... Ja, het is spannend. Laten we voordat wij uh, gaan praten over wat nu hè, de voorstellen die er liggen... wat nou het effect daarvan kan zijn en wat volgens u wijsheid is om, om te gaan doen. Dus even luisteren naar het bericht dat uh, Frank, dus de presentator die hier gisteren zat... dat hij voor u heeft achtergelaten. Er is één nieuw bericht. Guylaine Frank hier en je hebt morgen Paul de Grauwe te gast... hoogleraar Internationale Economie in Leuven. Waar ik nou heel benieuwd naar ben, is of hij na de crisis anders is gaan beleggen dan ervoor. Heel mooi gesprek. Belegt u überhaupt? Of wacht ja. u zich daar niet aan? Ja, ik, ik, ja, ik, ik, ik ja natuurlijk. Even. Bijna iedereen doet dat, hè? op de een of andere manier. Hè? Al was het maar een huis of zo. Uh, um, ja, dus ik, ik denk dat ik toch conservatiever ben geworden. Ja? ja. Ik was vroeger meer van het dynamische type, zoals men dat noemt. Um, een beetje, beetje risico's nemen. Een beetje risico's nemen. Maar daar ben ik toch vanaf gestapt. Zo. Um, ik, ik denk dat we op een moment zijn waar dat we ja, toch niet te veel risico's moeten nemen. En, en, en ja, voorbereid zijn op het ergste, als ik dat zo mag noemen. Um, dus die scenario's die, die, die nu tot stand kunnen komen, ja, die, die zijn niet allemaal even leuk. En daar moet je toch opletten. Dat, dat u, uw patrimonium op pijl houdt. Hè? Dus en dan is het best toch van conservatief te zijn. Nu, er zijn natuurlijk mensen die, die precies op momenten zoals vandaag uh, veel plezier beleven, omdat ze dan opportuniteiten zien. Ja. Hè? Maar die speculeren ik... er flink op los en hoopje ja, nee, uit. Nee, ik, nee, nee. ik vind dat iets heel, ik weet dat het erbij hoort, maar ik kan me daar heel erg boos om maken dat de mensen zo enorm profiteren van de ellende waar veel landen nu in zitten. Ja, ik vind dat... dat moreel zo slecht. Ja, dat is zo. Maar je hebt, je hebt natuurlijk twee soorten um, beleggers, of hoe zou ik het noemen? Ja, beleggers. Je hebt, je hebt, laten we zeggen, de, de, de financiële instellingen, de pensioenfondsen vandaag, die, die eigenlijk dezelfde houding hebben die ik heb. Namelijk, ik wil ervoor zorgen dat mijn vermogen in stand wordt gehouden. Ja. En als ik dan um, geconfronteerd word met het probleem. Ah, Um, Italiaanse staatsobligaties die zijn toch misschien niet zo te vertrouwen misschien is het toch best van die te verkopen omdat ja, dat risico wil je toch niet nemen. Dat zijn niet echt speculanten, hè? Nee. dat zijn gewoon mensen die bezorgd zijn om hun vermogen een pensioenfonds is bezorgd om het vermogen omdat daar ook miljoenen mensen achter zitten en die verwachten... Dat, er daar, uh, ...dat het vermogen intact blijft. En dus dan ga je wel die reactie hebben van die, die beheerders in het uh, pensioenfonds. Die zeggen, ja, maar nee, die Italiaanse obligaties of die Spaanse obligaties... en misschien nu binnenkort de Belgische obligaties. Die willen we niet meer, die verkopen nee. we. Ja, en dan krijg je een crisis. Hè? En dan heb je natuurlijk ook de speculanten die ja, profiteren. Ja, die bedoel ik, ja. Uh, dus... Ja. Uh, je hebt die speculanten die bijvoorbeeld met die CDS, ik weet niet of, of u dat kent, die, dat is zo een, een soort verzekeringsmechanisme hè, waarbij je um, een premie betaalt um, en als bijvoorbeeld een, een Italië of de Italiaanse overheid uh, failliet zou gaan... Dan word je uitbetaald. Ja. Hè? Dus je hebt er eigenlijk belang bij dat de Italiaanse aan, dat overheid dat failliet zou ja. gaan. Ja. Laten we het daar niet over gaan hebben. We gaan het daar over die EU-top uh, hebben. Ik zit, we hebben ook uh, wat, wat nieuw sites openstaan. En ik lees nu deelakkoord EU over de begrotingsunie. De Europese regeringsleiders zijn het eens over de invoering van automatische sancties... en de plicht van ieder land om zijn begroting in evenwicht te brengen. Zouden ze het nou al eens zijn, meneer de Grouwe? Ik geloof er helemaal niks van. <laughs> ja, me me nou niet nou, dus, uh, we moeten natuurlijk ook naar de kleine letters gaan kijken, ja. neem ik aan. Hè? Wat, wat precies wat zijn die automatische sancties? Want laten we niet vergeten dat het Stabiliteitspact, zoals we dat nu al meer dan tien jaar kennen, had in feite ook sancties. Hè? Die waren niet echt automatisch, um, maar goed, dat waren ook sancties en dat heeft niet gewerkt nu. Het voorstel van de Duitse regering en de Franse regering... was natuurlijk wel om zo'n automaticiteit in de ja. sancties in te voeren. Ja, want dat is een van de belangrijkste dingen... waarin die EU-top nou over wordt gesproken. Hè? Kunnen we een dusdanige begrotingsdiscipline krijgen... dat iedereen zich echt eraan moet houden... en zo niet, dan word je daarvoor gestraft. Dan word je daarvoor zijn. gestraft, ja. Alleen ja. Groot-Brittannië, voelt daar niet zoveel voor? Want die zitten natuurlijk helemaal niet in de euro. Die zitten niet in de euro, ja. Dus... Uh, die, die, die willen eigenlijk geen akkoorden, um, maar dat zij ook kunnen van profiteren. En, en, en zij willen zich dus zeker niet onderwerpen aan zoiets. Hè. Dat is duidelijk. Uh. Terecht, ook, vindt u? Ja, toch wel. Want uh, ik, ik denk, dat moet natuurlijk discipline zijn. Dat moet begrotingsdiscipline zijn. Maar te geloven dat dat het probleem oplost, lijkt mij toch nogal wel kort door de bochten te gaan. Want uh, we mogen niet vergeten dat een aantal landen, He, zoals Spanje, Ierland, voor de crisis een buitengewone be begrotingsdiscipline hadden. Die hadden overschotten op de begroting. Um, die deden het op dat vlak beter dan Nederland en Duitsland. Mm -hmm. Toch zijn ze niet gespaard geweest van een crisis. He, dat is een heel intense crisis. Waarom? Omdat de oorzaak van de crisis in die landen zich niet situeerde bij de overheid, maar in de privésector. Bij de banken. Bij de banken. Dus de banken die massaal kredieten toestonden aan gezinnen, huishoudens, aan bedrijven... met het gevolg dat daar een zeepbel of zeepbellen uit ontstaan zijn... in de woningmarkt bijvoorbeeld. En dat is dan gecrashed, met het gevolg dan dat vele huishoudens overdreven veel schuld hadden. De banken ook. En het resultaat daarvan, van die crash, was dat om het systeem recht te houden die overheden wel verplicht waren om zelfschuld aan te gaan. Dus met andere woorden, dankzij die schuld van de Spanjaarden, van de Ieren, is dat systeem recht blijven staan. Ja, Anders ja. was het in elkaar gestort. Dus gaan zeggen, we moeten discipline hebben, juist. Maar dat zal het probleem daarom nog niet oplossen. Maar dat is wel hetgeen waar nu heel de tijd op, op gehamerd wordt. Hè? Dat ook in ieder geval hier onze premier in Nederland, premier Rutte... die zegt van, ik wil, dat is het belangrijkste. Dat er discipline komt, dat er sancties het liefst zo automatisch mogelijk komen. Ja, ja. Dat er niet een oogje toe wordt geknepen op het moment dat het land zegt... ja, het gaat even niet zo goed. Maar met de uitzondering van Griekenland is dat eigenlijk een verkeerde diagnose. Het is merkwaardig dat er nu allerlei bestondigen... Worden genomen die gebaseerd zijn op een verkeerde diagnose van het probleem. Dus het probleem was overdreven schuldontwikkeling in de privésector in de meeste landen. Hè? Um, aangemoedigd door de banken. Maar heeft nu natuurlijk wel geleid tot grote ja. tekorten op de begroting van landen. Ja, natuurlijk. Maar wat hadden die overheden moeten doen? ze nou, moeten zeggen. Oh, sorry, nee. we gaan die banken niet redden. En we gaan de economie niet ondersteunen. Ja, maar dan waren een grote delen van de privésector in elkaar gestort. Eigenlijk moeten we zeggen, heeft de overheid de privésector, het marktsysteem gered. Ja. En nu hoor ik van al diegenen die eigenlijk voor het marktsysteem zijn, die vervloekte overheid, die moet daarvoor gestraft worden. Ja, dat, dat is niet logisch. Hè? Eigenlijk zou die, over, we zou die overheden moeten feliciteren. Jullie hebben de juiste dingen gedaan. Ja. Dat was nodig toen om de schuld op te drijven om op die manier het banksysteem recht te houden. Maar hoe kan het dan dat u dit zo verklaart en u heeft er verstand van... en dat er nu op dit moment in Brussel op een hele andere manier over gesproken wordt? Ja, dat is, uh, omdat ook, dat, dat is de Duitse visie hè, en, en die domineert nu. En, en er is daar zo'n een, een soort uh, uh, intellectuele dictatuur van, van, van de crediteurs. Hoe u dat? Een dictatuur van de crediteurs, van degene die het geld toeschieten. En hun ideeën goed, dat domineert nu, en uh, de, de anderen zijn wel verplicht om dat te volgen. Ja, ja Laten we inderdaad even gaan kijken. Vanavond is er natuurlijk veel op de televisie en op de radio... verteld over, uh, over de EU-top. Het begon al met een diner vanavond. En de consument van de NOS, Christ Ossendorf, die vertelde wel dat er nogal een gespannen sfeertje hing. En over die rol van Duitsland had hij ook nodig het nodige te vertellen. Mm -hmm. Het spanning is om te snijden. En dat klinkt overdreven, maar het is echt wel een beetje zo. Merkel, he, die hier naar binnen loopt en zegt... het vertrouwen in de euro is weg. Dat vertrouwen moeten we terugwinnen. En dan bedoelt ze natuurlijk dat er heel erg strenge afspraken gemaakt moeten worden. Het is een soort veldslag. Een veldslag waarbij het wel opmerkelijk begint te worden dat Duitsland voor het eerst de laatste jaren echt volkomen alleen staat. Dat er geen enkel land meer het echt helemaal met Duitsland eens is. En dat gaat vooral over de houding van Duitsland die nee zegt op alles. Er zijn een aantal oplossingen die je kunt bedenken voor de crisis. En Merkel zegt op alle vragen nee. Ze wil maar één ding. Een verdragswijziging. Punt uit. En verder zegt ze nee. Dus een klein voorbeeldje waar ze vandaag dan nee tegen heeft gezegd. Er is een voorstel van de Europese voorzitter van Rompuy... die zegt, we gaan een tweede noodfonds oprichten. Daar is iedereen het wel ongeveer over eens. En wat zegt Duitsland? Nee, gaat niet gebeuren. Dat is dan weer het laatste nieuws van vanavond. Dat dat dan ook alweer van tafel is. Wat is dat dan? Waarom zegt ze overal nee op, die Duitsers? Ja, dus um, ik begrijp dat ook niet volledig. Hoor. Ik kan alleen maar de... de... ...de emoties en, en de gemoedstoestand uh, in Duitsland herkennen. Uh, dus ik heb nogal wat Duitse economen als collega's... ...en hun, hun denkpatroon is, is zo verschillend van wat ik zie elders buiten Duitsland. Het denkpatroon is die Zuiderse landen, uh, die hebben allemaal gezondigd... ...als je mm -hmm. dat zo mag zeggen, door veel te veel uit te geven... ...grote tekorten te accumuleren... En nu vragen ze ons geld, uh, onze dure verdiende centen. En um, dat kan niet, tenzij wij garanties hebben, sluitende garanties, dat ze dat nooit meer zullen doen. Nee. En is... die moeten ondertussen maar boeten. Maar is dat zo raar? Want dat is ook de gedachte wat hier in Nederland heerst. Van, ja, wij ja, hebben het. altijd netjes op onze centjes gepast. Ja. En dan moeten we nu landen die er een potje van hebben gemaakt, die moeten we gaan helpen? Ja, maar het, het potje is door. Uh, ook door de crediteurs gemaakt. Hè? Want het uh, takes two to tango. Um, die landen hebben natuurlijk uh, schulden opgenomen. Niet zozeer zoals ik daarnet zei, de overheden, maar de privésector. Mm -hmm. Wie heeft die kredieten toegestaan? Uh, dat zijn vooral Duitse, Nederlandse, banken, ook in, in het noorden van Europa. En die hebben daar dus verdorie van geprofiteerd. Dus wie, wie is hier schuldig? Um, ja, je kunt even goed zeggen dat de crediteur schuldig was. Als de debiteur zich vergist heeft, en die heeft zich blijkbaar vergist, heeft te veel schuld opgenomen ja. onhoudbare schuld dan moet het toch ook zijn dat de crediteur zich ook vergist heeft, want die heeft toch het geld geleend. Maar dan zou je moeten zeggen: dan moet je het puur bij de banken ja, leggen precies. en niet bij de overheden. En, precies, en veel te veel van heel het schema dat nu wordt opgezet is eigenlijk opgezet om de banken in het noorden van Europa te steunen. Huh? Die, die gaan vrij uit. En, en de zondaars, dat zijn degenen ja. die de schuld hebben opgenomen. En, en ja, dan kun je daar toch over twisten. Hè? Daarom dat maar je denk... kunt banken dus niet dwingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ja, um, nou, dus um, dat is heel moeilijk. Hè? Zou u dat het liefste zien? Zou dat het meest terecht zijn? Want dat is ook een geluid wat je veel hoort. Van ja, Laat die banken maar eens over de brug komen. Ja, ja. Ja, natuurlijk, maar dat gebeurt niet. Dus er zijn wel voorstellen geweest, maar dat gebeurt niet. Um, omdat die ook politiek te sterk zijn. Hè? Dat is het probleem, een beetje. Hè? Dus, uh, en dan worden er verhalen verteld, hè, dat de zondaars in het zuiden zijn van Europa. En dus die moeten dan maar boeten. Um, en, en ja, dat is allemaal vernietigend. Ik, ik vind dat heel spijtig, want... Uh, Um, dat brengt ons niks vooruit. Hè. Dus uh, die, die hele idee dat er daar sancties moeten worden uitgegeven, dat mensen moeten gestraft worden. Als we die weg blijven verder gaan, dan raken we daar nooit uit. Want er, er moeten waarschijnlijk nog veel meer gestraft worden. En, en als iedereen moet gestraft worden, ja, dan, dan, dan komt er geen oplossing. Nee. Maar aan de andere kant, als je, wat ik ook veel heb gehoord, van misschien moet je overgaan tot kwijtschelding. Die landen die het nu zo zwaar hebben, ja. dan kun je een soort blanco beginnen dan wordt het ook wel gezien als van ja, maar dan, dan, dan beloon je ze bijna voor slecht gedrag. Juist, juist, ja. Nu, ik zeg niet dat daar geen problemen zijn. Hè? Economen noemen dat moral hazard. Dus de idee dat wanneer je ze geld toeschiet, dan gaan ze minder nauwgezet um, kijken naar de manier waarop het geld wordt besteed. En ja. zo, hè? Dus dat, maar dat wordt is toch wel geholpen of gered? Dat, dat, dat, dat moet, ja, precies. Moet dus, ik, ik, ik wil dat niet ontkennen, dat dat geen probleem is. Maar er is evenzeer een probleem langs de kant van degene die het geld uh, toegeschoten hebben. En, en, en dat wordt eigenlijk niet gedaan. Om een voorbeeld te geven. Dus De, de ECB, de Europese Centrale de Europese Bank, Centrale Bank ja. Ja, um, die wil dus niet in de markten van staatsobligaties um, liquiditeiten verschaffen. Met andere ja. woorden, die staatsobligaties opkopen. Om al de redenen die we kennen. Uh, oh ja, die, die overheden, als we dat doen... die gaan dan weer uh, potverteren en, en, en dat, dat gaat dus niet. Want even om, voor de, dat ik het zelf ook helder heb... bij die staatsobligaties, zeg maar... een land geeft een soort leningen, zetten ze in de verkoop... als de Europese Centrale Bank die nou opkoopt. Uh -huh. Daarmee heeft het land heeft op dat moment even geld. En het gaat om leningen die ze over hele lange tijd pas terug hoeven te betalen. Dus een land geeft het even lucht... En de Europese Centrale Bank kan die dingen gewoon opkopen... door wat extra geld te drukken. Mag ik Precies, het zo simpel ja, zeggen? Zo, zo, zo kan je het stellen. Maar het is ook tegelijkertijd een, een steun aan de financiële instellingen. Hè, omdat die staatsobligaties aangehouden worden... vooral door financiële instellingen. En dus de deal is in feite dat die financiële instellingen... die geen vertrouwen meer hebben in die staatsobligaties... die verkopen en de Centrale Bank koopt die dan op. Hm? Ja. En waarom moet de Europese Centrale Bank dat in feite doen? Wel... Het probleem vandaag in die markten van staatsobligaties is dat er um, wantrouwen is, meer zelfs paniek. En iedereen zit te verkopen. Het gevolg daarvan is dat de rentevoeten stijgen en dus landen in grote problemen brengen. Um, gewoon omdat er paniek is. Huh? En, en die paniek moet gestopt worden. Anders ga je verder um, problemen kennen omdat... De banken zijn dan ook de, de belangrijkste houders van die obligaties. En die maken grote verliezen. En dan moet je de banken beginnen steunen. En dus alles hangt aan elkaar. Maar wat ik dus opmerk is dat de Europese Centrale Bank dus aarzel twijfelt om in die markten van staatsobligaties ja. op te treden. En, en dus die, die obligaties op te kopen. Terwijl ze geen moment twijfelt om liquiditeit te verschaffen aan de banken. Want dat hebben ze vandaag aangekondigd, dat, ja, dat het makkelijker dat, dat wordt doen ze voor de nu al banken de laatste weken massaal. te lenen. Ja. En dus ook hier weer um, totaal vertrouwen in de banken, maar niet in de overheden. En dan zeg ik waarom. Ja. Want ik, ik, ik, ik vind niet dat a priori de, de banken meer moeten vertrouwd worden dan overheden. Ja. Maar de Europese Centrale Bank, daar kunnen we nog wel een stukje naar luisteren want daar stond de verslag Eva Wiesink die had over, over de rol die de ECB zichzelf ook toedicht in hoeverre zij verantwoordelijk zijn voor de politiek om, om de overheden te helpen. We have a treaty which says no monetary financing to governments. So we have we have our own ideas, our own views, we have collaborated to this process Maar uh, but the ultimate decisions are really in the hands of the leaders. Nou, de ECB die zegt bijdrukken, dat betekent dat de inflatie omhoog gaat. Maar het betekent ook dat de ECB indirect of direct die zwakke eurolanden zou gaan steunen. En dat is nou uitdrukkelijk verboden bij de oprichting van de ECB. Geld geven direct aan landen. Ja, dus het, het, naar de banken kan het gaan. Maar, zegt Mario Monti ook van de, van de ECB, ja, het is niet onze verantwoordelijkheid om die landen geld te gaan geven. Maar dat is eigenlijk wel waar u voor pleit. Ja, natuurlijk. Maar, maar er is daar een, een, een misconceptie. Dat verwondert mij, dat Draghi dat, dat nu vertelt. Als de Europese Centrale Bank in wat we noemen de secundaire markt staatsobligaties koopt, met andere woorden koopt van financiële instellingen, mm -hmm. ja, financiële instellingen die, die houden die obligaties aan, willen die kwijt, verkopen die dan in de markt en de Europese Centrale Bank koopt die op. Die koopt dat op met nieuw geld. Liquiditeit. Ja, dus er moet nieuw geld gedrukt ja, worden. Dan. Waar gaat dat geld naartoe? Naar die financiële instellingen. Ja. Dat gaat dus niet naar overheden. En daarom ik het mij verwonderd dat hij hier zegt... Uh, we, we mogen geen monetaire financiering doen van de overheid. Maar dat gebeurt hier dus niet. Want je zou kunnen zeggen, die banken die kunnen vervolgens weer... dan staatsobligaties van de landen opkopen... Ja, ja maar die willen dat vandaag niet doen. Dus dat is laatst wat ze willen doen. Um, staatsobligaties komen ze... Ze willen dat kwijt, ja. die staatsobligaties, omdat ze daar geen vertrouwen in hebben. En die willen gewoon liquiditeiten opstapelen als reserves. Dus het probleem vandaag in, in de banksector is dat, uh, dat er geen vertrouwen meer is. Um, dus banken lenen aan elkaar niet meer omdat ze elkaar niet meer vertrouwen. Nee. Hè? Vroeger deed ze dat zomaar. Dus uh, bank A had geld nodig en bank B ging dat dan wel toeschieten ja. voor enkele dagen hè? in de interbankmarkt, zo heet dat. Maar nu is er een totaal wantrouw. Dus die doen dan in meer gevolg. Die willen dus allemaal zelf grote reserves aan cash aanhouden om, ja, voor het geval Mocht dat het er weer zo'n crisis is. Ja. Dan hebben ze het allemaal thuis ja. bij hun, als het ware. En dus die vragen allemaal naar zo'n liquiditeiten. En dus als de Europese Centrale Bank die liquiditeiten verschaft, dan gaat dat ook niet tot inflatie leiden. Ik hoor dat voortdurend, nu ook, dat zal, dat zal tot inflatie leiden. Maar helemaal niet, omdat die, die banken die gebruiken dat geld niet om kredieten toe te staan aan bedrijven of huishoudens. Nee, die stapelen dat gewoon op. Maar wat heb je er dan aan als de banken op dat geld gaan zitten? Dan hebben wij daar als burgers en als overheden toch ook niks aan. Ja, wat we, wat we wel hebben is dat de markten van, van staatsobligaties gestabiliseerd worden. Hè? Want, en dat brengt die, rust op de financiële markt. En dat brengt rust markt daar. En, en de rentestijgingen die we nu hebben meegemaakt... Uh, en die natuurlijk grote problemen meebrengen in veel van die landen. Kijk naar Portugal nu. De markten zeggen, ah, als Portugal wil lenen, moet hij 11% betalen. Ja, aan 11% is dat land failliet. Ja. Geen enkel land kan het overleven om ja. aan 11% te moeten uh, obligaties uitgeven. En dus de markt heeft eigenlijk een land zoals Portugal in een hoek geduurd... Ja. waarbij het in feite op een haast zelfvoedende wijze failliet is. Maar dat is toch het moeilijke met alles? Zolang er maar door blijft, dat het maar doorgaat met leningen... blijven die schulden van die landen alleen maar groter worden. Dus daarmee los je het probleem toch niet op? Nee, maar, de, dus, maar door de paniek te laten uitspelen maak je de zaak nog erger. Ja, ja, u Want zegt landen... eigenlijk moet er rust komen. Precies. En dan Want, kun, je, kun je op andere maatregelen gaan zitten. Juist, juist. dus ik zeg niet dat het enige wat moet gebeuren... De, de Europese Centrale Bank is die in die markt gaat kopen. Maar om vandaag de paniek te stoppen is dat essentieel. Anders worden te veel landen in die hoek gedreven waarbij dat ze ondraagbaar hoge rentevoeten mm. moeten betalen. En die dat dan niet kunnen. En die dan op een zeker moment ja, zullen moeten zeggen... sorry, uh, uh, wij, wij kunnen dat niet meer betalen. Ja. En ja, dan ga je grote problemen hebben. En, en het is ontstaan hier gewoon uit wantrouwen. Dat zijn we weer, hè? daar komen we iedere keer op uit. Zowel de politiek en... onderling, de banken onderling. Iedereen wantrouwt elkaar. Ja, en, en om het contrast nog wat scherper te stellen. Ik kijk nu vandaag naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk... Het Verenigd Koninkrijk heeft meer schulden, grotere budgettaire tekorten. Het Verenigd Koninkrijk kan vandaag lenen aan 3%. Ja. Spanje is, wordt verplicht nu 6-7% te betalen. En dat heeft te maken met het feit dat het Verenigd Koninkrijk... die kan eigenlijk de garantie geven aan de obligatiehouders... dat er altijd geld zal zijn in de kas om die uit te betalen. Ja. Waarom? Omdat de Bank of England... Die het geld drukt, kan ingeschakeld worden om dat te doen. En binnen omdat de eurozone, ze hebben hun eigen munt, hebben, ze nog? hebben hun eigen, ja, ja, he? ja. eigen munt. En dus dat, ze kunnen in feite aan obligatiehouders ja, die garantie geven. Kijk, ja. maak u geen zorgen. Op vervaldag, dat zal altijd cash zijn, want wij maken dat. En in Spanje is men afhankelijk het van de Europese Centrale voilà. Bank of die En de Spaanse overheid kan dat niet doen. Die kan die garantie niet geven. Die kan niet zeggen: ja, ja. Luister, de cash, de euro's, zullen er altijd zijn, omdat ja, zij maken dat niet. Nee. En dus de Europese Centrale Bank creëert die euro's. Maar die zegt, nee, wij, wij hebben daar niks Gans mee te maken. Gaan ze dat nog doen, denkt u? Ja, ik hoop dat ze het doen. Anders riskeren we echt dat het systeem in elkaar stort. Hè. Dus mensen moeten op een bepaald moment hun dogma's opzij zetten. Maar kunt u geen mensen daar? Ja, ik kan. Ik, Bel ze ja. dan op. <laughs> zeg dan wat ze moeten doen. Ja, maar doen. Ze, ze, ze, ik, ze hebben mijn geschriften gelezen. Ja. Dus ik heb daar verschillende... Ja, Sterker nog, u bent toch twee keer ook in de race geweest... om in de Europese Centrale Bank om daartoe toe te treden. Ja, Alleen ja. heb ik begrepen... De, de ene keer was u te kritisch... en de andere keer iemand van buiten het, <laughs> het bankwezen. Daar zaten ze toch niet zo op te lossen. Ja, ja, dat is juist. Nee, ik, ik was daar niet echt welkom. Uh, maar goed, uh, pff, dat is nu voorbij. Um, maar had maar, u daar dus... graag nu gezeten? Um, ja, dat zou een uitdaging geweest zijn. Um, zeer zeker. Maar um, ja, het is nu voorbij. Het is nu, nu, nu kan ik misschien wat meer invloed uitoefenen van, van buitenuit. Hè. Door, door mijn geschriften. Door mijn, mijn, uh, ja, de manier waarop ik ook in de media optreed. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Als een van de tien interviews uh, <laughs> zit u nu hier vandaag, Paul de Grauwe. Top-econoom uit, uh, uit Vlaanderen dus. Zullen we even naar muziek gaan luisteren? We hebben een hoop al besproken over... Um... Nou ja, wat wijsheid is om te doen. Het is altijd enorm ingewikkelde materie. Maar ik hoop voor u thuis ook dat het uh, allemaal duidelijk is. En anders kunt u altijd morgen nog eens het gesprek terugluisteren via onze site casaluna.ncrv.nl. Daar hebben we altijd uh, het gesprek van de dag daarvoor en van alle afgelopen dagen natuurlijk. Kunt u daarop uh, luisteren. Maar nu gaan we even gewoon hierbij komen met wat muziek. U heeft van uh, Creedence Clearwater Revival uh -huh. wat meegenomen. En het nummer wat u graag wilde horen, meneer de Gouwen, was? I put a spell on you. Precies.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 Clearwater Revival met I Poeders Pell aan Jew. De muziekkeuze van onze gast van vannacht, Paul de Gouwe, hoogleraar internationale economie uit Leuven. Ik ben nu helemaal vergeten te feliciteren met de regering in uw land, meneer ja. de Gouwe. In ja, België. Inderdaad. Na ruim 540 dagen zijn ze erin geslaagd. Ja, ja. Het heeft, Boven uh, verwachtingen, hè? He? Ja, inderdaad. <laughs> het heeft uh, ongelooflijk lang geduurd, ja. ja. Maar uh, hier waren het, volgens mij was het gewoon onder druk... Dat, dat de rating he, de, de, van die, van die kredietbeoordelaars... <laughs> uh, dat de rating van België naar beneden zou gaan... en in één keer was er een regering. Ze onder druk wordt alles ja, voorbaar. Ja, maar was natuurlijk al vergevorderd. Hoor. Het was nu niet dat, uh, dat er niks was. Maar, maar het is inderdaad zo dat... Uh, de rating verlagen die er echt gekomen is, hè. Dus, uh, die is de vrijdag um, aangekondigd. En dat heeft dan um, de onderhandelaars uh, tijdens het weekend in, in spoedzitting bijeengebracht. Ja. Zodanig dus dat er um, een akkoord was uh, zondagavond over een, een, een begroting. Hè. Want dat was het struikelblok, uh, hoe tot die saneringen overgaan. En dat was grote oneenigheid uh, tussen Vlamingen en Walen, tussen links en rechts en... Dat was niet gemakkelijk, nee. Nee, nee dat is uh, inmiddels duidelijk geworden. Ja. Dus het is dus benieuwd hoe dat nu uh, gaat lopen. Hoe wordt er in België tegen die EU-top nu aangekeken? En tegen heel Europa, de euro, is er een beetje vertrouwen in? Well, ik denk dat het wel erg verschillend is ten aanzien van, van Nederland bijvoorbeeld. Het, het, het, het verschil is eigenlijk ingrijpend. Um, ik denk dat wij in België toch nog altijd um, um, een, een vertrouwen hebben in... In de Europese Unie, um, ook in de eurozone. Dat is iets dat wij willen behouden. En um, wat ik, wanneer ik in Nederland ben, dan constateer ik een heel andere houding. Toch van ja, de, de euro en, en, en ook Europese integratie. Dat heeft enorm aan populariteit ingeboet. Mm -hmm. En dat is toch wel een groot verschil. Kun je het verklaren, landen? waar dat verschil vandaan komt? Niet echt. Um, ik weet niet van waar het komt. Um, ja, ik heb daar eigenlijk geen goede verklaring voor. Begrijpt u wel het wantrouwen wat er is? En ook het gevoel ja. over die euro. Ja, wat moeten we nog met die munt? Het is alleen maar ja, uh, ja. plat gezegd gezeik sinds die munt er is. Ja, ik begrijp het wel in een zekere zin. Maar ik denk dat er toch ook veel, hoe zou ik zeggen, uh, onvolledige informatie is. Uh, ik, heb, ik heb veel te veel de indruk dat men in Nederland uh, ja, dat allemaal bekijkt. Een beetje vanuit de kruideniersmentaliteit van... Hoeveel kost, kost ons dat hier? En ik herinner mij dat um, de minister van Financiën, Zalm... Die, die is daar denk ik wel mee begonnen met um, triomfantelijk terug te komen uit Brussel. Um, en zeggen, uh, ja, maar wij zullen minder moeten bijdragen. Dus die, die idee dat, dat Europa uh, ons veel kost. En dat is veel te veel benadrukt geweest. Natuurlijk, dat, nou, we moeten bijdragen, dat is nogal evident. Maar... We krijgen daar toch iets voor in return. Hè. In maar Nederland, dat zijn eigenlijk die immateriële dingen... waar we het eerder deze uitzending over hadden... die niet allemaal in cijfertjes uit te drukken zijn. Die zijn welvaart. Niet, de welvaart. Het niveau van welvaart dat, dat we nu hebben... is toch voor een belangrijk deel daaraan te wijten. En dan gaan we dat allemaal overboord gooien. Um, dus ik, ik houd toch mijn hart vast. En, en, maar dus ik kan alleen maar constateren... dat er daar een groot verschil is uh, tussen uh, België en, en Nederland. ja. ja. We krijgen via Twitter ook wat vragen binnen. Met uw welnemen lees ik er eentje voor. Die iemand vraagt: Hebben landen eigenlijk altijd schuld gehad? En wanneer is dat begonnen? De schulden van landen. Ja. Dat is zo oud als um, de wereld, zou ik zeggen. De weg naar Rome. Wat in dit geval ja, niet heel ja. positief is. Ja, dat is niet. Dat is, dat is... Ja? Tuurlijk. Um, neem, neem bijvoorbeeld um, uh, Philip II uh, van Spanje. Ja, die heeft uh, veel van zijn campagnes. Um, hier in de lage landen gefinancierd door schuld. Mm. Um, en, en er waren ook Duitse bankiers die hem, schuld, die hem uh, krediet gaven. En die heeft dan verschillende keren uh, ja, gewoon uh, wanbetaling doorgevoerd. Maar is het eigenlijk zo, zolang er maar vertrouwen blijft, dan kom je ook makkelijk weg met je schulden? Ja, natuurlijk. Vertrouwen is essentieel. Natuurlijk, de. de, de er moet een basis zijn voor vertrouwen. Op een bepaald moment zal het vertrouwen weg zijn als de crediteur denkt of vreest dat het land of de debiteur in het algemeen niet in staat is om terug te betalen. Ja. Of, in het geval van overheden, is het niet zozeer een kwestie van niet in staat te zijn terug te betalen, maar gewoon niet wil terugbetalen. Want dat is het grote verschil tussen... U en ik, mm -hmm. hè, wij, wij gaan een lening aan en, en um, dat kan eigenlijk afgedwongen worden. Hè? Ja. Dus in de rechtbank. Um, maar overheden niet. Hè? Dus een, een, De sovereign, zoals we dat in het Engels noemen, dus de, de, de soevereine, uh, het soevereine land, de, de regering daarvan, ja, die kan een schuld aangegaan hebben, niet terugbetalen... En dat, dat kan eigenlijk niet afgedwongen maar worden. Maar dat is toch wat ze nu juist wel willen. Daarom willen ze nu die sancties te opleggen. Dat je gewoon zorgt dat je dat wel netjes doet. Ja, maar... maar dus op... dat pleit er dan toch voor om dat wel in te doen? Ja, ja, dus ik, ik ga zeker niet ontkennen dat er geen discipline moet zijn. Dat is zeker niet wat ik hier wil betogen. Maar langs de andere kant en is het zo dat um, opnieuw... het, het was het de In vele landen, landen ging het niet om de overheidsschuld. Ja. Ging Het om privéschuld die overgenomen is door de overheid. En, en dus moet, moet je het debat verruimen. Als de Duitsers vandaag zeggen... we moeten er absoluut ervoor zorgen... dat er geen excessieve overheidsschuld is... dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar we moeten veel meer doen. We moeten er ook voor zorgen... dat de banken niet te veel kredieten toestaan... in landen waar dat dan blijkt... dat die dat niet meer kunnen terugbetalen. En, en dat leidt tot grote onevenwichten... tussen die landen. En dus we moeten ingrijpender in feite um, voorstellen doen. En, en dat ontbreekt vandaag. Ja, En de Europese Centrale Bank moet zich niet vastklampen aan... van zo zijn wij ooit opgezet en dit en dat valt niet buiten ons... of binnen ons bevoegdheid. Die moet gewoon zeggen, dit is nu nodig. Of het nou wel of niet netjes op papier staat wat we doen. Precies. Dit precies. moeten wij gewoon gaan, gaan doen. Dit, dit ja. moeten we doen, willen we het systeem redden. Ja. U zei net, en daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van... toen het ging over uw eigen financiële dingen... of u daar nou behoudender dat u daar behoudende in was geworden. Toen zei ja, met alle ellende die op ons af kan gaan komen... ik denk, ja, uit uw mond klinkt dat wel zorgwekkend. Ja, ja. Um... Hoe moet ik dan tegen Europa in de toekomst aankijken? Tegen een euro aankijken? Als gewone onwetende burger... Ja, um, dus ik, ik wil natuurlijk niet te pessimistisch overkomen. Hè. Dus ik denk dat wij dat allemaal nog op de juiste manier kunnen sturen en, en, en vermijden dat het tot, tot zo'n katastrofale ineenstorting leidt. Um, maar het brute feit is vandaag dat het systeem heel zwak is en, en, en heel gevoelig is voor bewegingen van wantrouwen. Mm. En... Ik kan het alleen maar constateren. En, en... Maar durft u een voorspelling te doen waar we naartoe gaan? Ik, ik durf dat niet, nee. um, Dus Voor sommige dingen kan je wel voorspellingen maken... wanneer je voldoende observaties hebt uit het verleden. Hè? Dus voorspellingen die een beetje wetenschappelijk uh, gefundeerd zijn... die zijn altijd gebaseerd op het feit dat we observaties hebben uit het verleden. Ja. Waar, waaruit we dan uh, statistische uh, ik, wetmatigheden vrouw, en zo... Maar... Maar in dit De geval crisis hebben we dat is dus daar ook niet. niet op voorspeld. En uh, wat dat betreft zijn er heel veel fouten in de analyses natuurlijk geweest. Ja, ja natuurlijk. Ja. Maar dus uh, um, wat de, de, de fout is geweest van, van zo'n systeem te starten terwijl het niet af was. En, en, en daar hebben economen in het verleden wel de juiste voorspelling gemaakt. Namelijk, ze hebben gesteld, zo'n muntunie um, dat kun je alleen maar waarmaken en, en behouden... Als het ingebed is, ook in een politieke unie. Hm. Nog anders uitgedrukt: een munt zonder land, dat gaat niet. Er moet altijd ergens een land zijn, een staat die daar, die daar stevigheid geeft. Of een dusdanige eenheid? Of, of een, dat ja, er ook precies, is. precies. Ja. En dat hebben we dus nagelaten. We, we hebben dus wel een muntunie opgericht, maar al de rest dat nodig was. Bijvoorbeeld. Um, financiële steun. Mechanismen van financiële steun aan elkaar. Um, begrotingen die je ook voor een deel centraliseert om dat allemaal te ondersteunen. Dat hebben we dus niet willen doen. En, en nu blijkt inderdaad dat dat niet kan werken. En nu moeten we, willen we het geheel redden, willen we de eurozone redden van een ondergang, moeten we al die dingen doen die we eigenlijk al tien jaar geleden hadden moeten doen. Ja. Namelijk maatregelen die in de richting gaan van meer zeggingskracht aan Europese instellingen. Ja. Um, en nou, dan daar... heeft u de Nederlander op de kast, hoor. Ja, <laughs> ja ik, weet het, ik weet het. Maar dat, ja. zijn, dat zijn de keuzes. Dus ja. We moeten ook ge ge geen leugens vertellen. Dus de keuze is heel duidelijk. Um, willen we de euro bewaren, dan hebben we een politieke unie nodig. En dus meer soevereiniteit aan Europese instellingen. Wil je dat laatste niet, vergeet de euro. Dan komt de gulden terug. Ja. Maar dan gaan we ook een diep dal door. Dat is niet uh, alle ellende voorbij, in ieder geval. Dat denk ik ook, ja. Meneer De Gouw, mag ik u heel erg bedanken voor uh, uw uitleg en uw verhaal vanavond. U begint in februari om uh, de London School of Economics. En ik heb begrepen dat daar uh, ooit minimaal 17 Nobelprijswinnaars uit zijn voortgebracht. Dus wie weet, er is voor u ook nog hoop. <laughs> ja. <laughs> ja, ik dank we u wel zien, ja. voor uw komst hier naartoe. Straks wil ik na één uur het met u thuis hebben over, over die, die crisis. Wat. Bent u zichzelf wel anders gaan gedragen? Dat is net wat meneer De Gouw zei. Ik ben wat behoudender geworden. Merkt u er zelf al dingen van? Eh, ook met het oog op de feestdagen, misschien dat u die anders door gaat brengen. Dan wil ik graag dat u belt naar 0800 1121. Dus 0800 1121. Wat merkt u er tot nu toe van? En heeft u er nog een beetje vertrouwen in? Tot zo, na één uur. Ik, ik, ik, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. Kulf jij. NCRV Het Bureau: Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 1, aflevering 24, 1959. bak, Alsjeblieft. Wilt jullie wat drinken? Graag. Wat wilt jullie drinken? Hebt u een jonge Genever? Ik heb jonge Jenever. En Nicoline. Ik ook graag. Ik dacht dat vrouwen geen Genever dronken. Nicoline wel. Haar grootvader was caféhouder. <laughs> Karel wilde je graag weer eens ontmoeten... Je hebt daar geen bezwaar tegen? Nee, natuurlijk niet. Karel! hi. Dit is Nicolien. Nicolien Koning. Leuk je is te zien. Althans heeft het zo vaak over jullie. Wat wil je drinken, Karel? Geef mij maar een rode wijn. Wijn is de beste longdrink, heb ik ontdekt. Hoe lang is dat geleden? 13 jaar? Toen jij omzwaaide naar rechten. Pas op, je morst. Anton is altijd bang dat ik mors op het kleed van zijn moeder. Omdat je zo onbeheerst bent. Je moest dus een voorbeeld nemen aan Maarten. Dat zegt hij nou altijd. Is om dol van te worden. <lacht> Wat doe jij op het ogenblik? Anton vertelde dat je kaboutenverhalen in kaart brengt. Ik ben nu bezig met de nageboorte van het paard. De nageboorte van het paard. Dat heb je me niet eens verteld. Dat vond je zeker te smerig. Heeft je niet gezegd dat je om de nonnetjes moet denken? Anton denkt nog altijd dat alle nonnetjes maagd zijn. Maar Karel toch. Zoiets kun je toch niet zeggen waar een dame bij is. Zie je wel, hij denkt dat de vrouwen nog net zo zijn als in de tijd van zijn moeder. Maar waarom in vredesnaam de nageboorte van het paard? Kun je niet wat anders bedenken? Ik vind het een uitstekend onderwerp. Schrijf liever over de duivel of over heksen. Dat is een onderwerp waar je de aandacht mee trekt. Daar kun je nog een proefschrift over schrijven ook. En dan zorgt Anton wel dat er een professoraat voor je gemaakt wordt met zijn relaties. Maar Karel toch... Zeg niet zulke dwaze dingen. Je weet niet eens of Maarten wel professor wil worden. Wil jij geen professor worden? Nee. Maar dat is toch de enige manier om onafhankelijk te zijn? Zolang ik bij meneer Beerta zit, heb ik daar geen behoefte aan. Heb je nou nog niet tegen hem gezegd dat hij je gewoon Anton moet noemen? Karel, nou is het genoeg. Zeg maar gewoon Anton, hoor. Vindt hij die prachtig. Hij denkt maar dat hij als directeur afstand moet bewaren, omdat hij met De Haan zulke slechte ervaringen heeft. Wat doe jij bedoel ogenblik? Je hebt mijn intrereden toch zeker gelezen? Ja, maar dat vond ik onzin. Onzin. Over het kwaad in de mens bedoel je? Oh, ja, jij bent socialist natuurlijk, net als Anton. Jij denkt nog altijd dat de maatschappij de schuld heeft van alle ellende. Dat denk ik natuurlijk ook. Maar dat interesseert me eigenlijk niet. Dus jij zegt tegen zo'n arme sloeber die een kraak heeft gezet... of met zijn dronken kop zijn dochter heeft verkracht... allemaal de schuld van de maatschappij... maar jij gaat de bak in en je zoekt het verder maar uit. Dan kweek je toch recidivisme. Die mensen interesseren me niet. Maar je sluit ze wel op. Je zet het ze wel op met levenslange schuldgevoelens. Karel, vindt je toch niet zo op? Als het te gek wordt, sluit ik ze op. Met die schuldgevoelens moeten ze zelf maar afrekenen. Preventief. Of wraak. Wraak? Het is toch je gijnste middeleeuwen? Als twee mannen een oude boer op gruwelijke wijze om het leven brengen... omdat hij een paar honderd gulden op zak heeft... dan mogen ze wat mij betreft voor de dood gemaakt. Ik ben tegen de doodstraf. Ik ook. Maar alleen omdat ze door een ander moet worden uitgevoerd. Wilt jullie nog een borrel? De mens is geneigd tot alle kwaad. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar het gaat niet aan hem daarom op te sluiten. Ik bedoel dat iedere maatschappij haar eigen kwaad heeft. En dat wie niet aan die toevallige maatschappelijke regels voldoet... wordt uitgestoten. Dat zijn je vrienden. De anderen interesseert me niet. Geef eens een voorbeeld. Ik ben zo'n voorbeeld. Ik ben een doodgewone man... die al lang tevreden is met dit ondermaans bestaan... als men zich niet met hem bemoeit... en hem maar stil zijn gang laat gaan. Een man van alle dag... die niets bijzonders biedt... en die alleen begint als het hem zint... En wat hij niet wil, nou ja, dat doet hij niet. Ach, een doodgewone man. Heb jij mijn melkfles gezien? Die heb ik hier. Die heb ik voor je bewaard. Deetje Haan vond het zo'n smerig gezicht en wilde dat ik hem weggooide. Dank je. Heerlijk om op een bureau te zitten waar je niet een ander trap hoeft te geven om zelf omhoog te komen. Wat een mens, God zou je bewaren als je daarmee samen moet werken. Half in slaap zag hij zichzelf als een klein beest dat wanhopig een hoge grijze ruimte doorrende, zonder een uitgang te kunnen vinden. En nu wilde jij die baan van Wiegel hebben. Ja, als dat kan. Hoe wist je dat de baan van Wiegel vrij was gekomen? Want ik heb niks van je gehoord. Van Maarten. Ik heb hem geschreven dat Wiegel naar het museum gaat. Ja, Wiegel gaat naar het museum... Voor het bureau is dat een groot verlies, want Wiegel is een goede bibliothecaris. En nu wil je dus zijn baan hebben. Ja. Waarom wil je eigenlijk zijn baan hebben? Omdat u vroeger eens gezegd hebt dat dat misschien een baan voor mij was. Omdat ik dat gezegd heb? Nou ja, omdat ik het zelf ook denk, natuurlijk. Maar toen was je nog hier. Ja, dat is waar. En nu ben je onderwijzer. Bevalt het je dan niet als onderwijzer? Niet erg. Waarom bevalt het je niet? Omdat het een bende is. Een bende? Door de klas lopen en schreven en zo. Heb je ook al ergens anders gesolliciteerd? Ja, als litograaf. Als litograaf? Dat is wel iets heel anders. Ik heb ook nog de opleiding voor litograaf gevolgd. En waarom dacht je nu dat je hier beter op je plaats zou zijn... Dat weet ik niet. Ik dacht... Ik ken het hier natuurlijk een beetje. Toen dacht ik... Ik weet het eigenlijk niet wat ik dacht. Want ik denk dat je nu maar beter lithograaf kunt worden. Oh, dat dacht u. In ieder geval is er hier geen plaats meer voor je. Nee, waarom eigenlijk niet? Wie eenmaal van het bureau is weggegaan... die neem ik niet meer terug. Maar... Ik wil wel een referentie voor je schrijven. Waarom wilt u Frans niet terugnemen? Omdat ik iemand die eenmaal van het bureau is weggegaan... niet meer terugneem. Wat is dat voor eigenaardig principe? Dat is een principe. En het is niet aan jou om te beoordelen of het eigenaardig is. Bovendien vertrouw ik hem niet. Hij is hoogmoedig. Hij weet niet wat hij wil. En hij zou ook eens wat meer belangstelling voor een ander moeten hebben. Anders gaat het niet. Gaat u zitten. Als u mij toestaat. U bent... Meneer De Gruyter. C.P. De Gruyter. Karel Pieter? Ja, meneer Beerta, dat wil zeggen... dat zijn inderdaad de voorletters. De voornamen zijn enigszins anders. Wat zijn de voornamen dan? Kaspar Paulus. Maar men noemt mij gewoonlijk meneer De Gruiter. Daar geef ik zelf in ieder geval de voorkeur aan. Juist. U bent 31? Inderdaad, meneer Beerta. U hebt het diploma bibliotheekopleiding? Zeker, meneer Beerta. U schrijft ook dat u beleidend lidmaat bent... van de Nederduits hervormde kerk. Dat hoeft u niet te vermelden. Nee, meneer Beerta, dat is mij bekend. Maar ik hecht eraan om in een omgeving te werken... waar ik mij ook geestelijk op mijn plaats voel. Heel verstandig. Bij wie zit u onder de kansel? Bij dominee Visser, meneer Beerta. Dat doet mij genoegen. U kent hem? Het is ook mijn dominee. Kijk eens aan. Dat is toch toevallig? Heel toevallig. Een bevlogen spreker. Het is iedere zondag opnieuw... Een genoegen om naar hem te luisteren. Dat ben ik met u eens. U solliciteert dus naar de plaats van bibliothecaris. Inderdaad, meneer Beerta. U wilt misschien mijn diploma zien? Ik mag u er misschien nog op wijzen dat ik de eerste van mijn jaar was. U kunt dat hierop niet zien, maar het is wellicht niet zonder belang... U hebt goede cijfers. Dank u wel. Hebt u enig idee van de aard van onze bibliotheek? Ik berg dit eerst even op, anders raakt het misschien zoek. Ik veronderstel dat uw bibliotheek enigszins gespecialiseerd is. Inderdaad. Wij zijn gespecialiseerd in de Nederlandse volkstaal, volksnamen en volkscultuur. Heel interessant. Toevallig zijn dat ook mijn hobby's. Hebt u nog andere hobby's? Ik verzamel boeken. Wat voor boeken? In beginsel alle boeken, maar in het bijzonder bijbels. Bijbels? Ja, Meneer Beerta, ik heb er al vijf. Waaronder een statenbijbel. Ik ben daar bijzonder mee in mijn schik. Dat is inderdaad een kostbaar bezit. Ik kan me voorstellen dat u daar trots op bent. <totstukken> Bijbels. Zo iemand hebben we hier nog nooit gehad. En dan nog beleidend lidmaat. Het kan niet op. U hebt niet gevraagd of hij ook lid van de Partij van de Arbeid is. Dat is hij ongetwijfeld. Je zult toch moeten toegeven dat het een bijzonder beschaafde man is? Het is de zoon van een gereformeerde kruidenier... die ze met een stok beschaving hebben bijgebracht. <laughs> Je bent te kritisch. Ik geef de voorkeur aan Frans Veen. Die komt niet in aanmerking.